way. America. Je kent ze van natuurlijk een whore with no name. Maar deze is minstens zo bekend en minstens zo mooi voor aan het begin van een show. Je hoorde, Ventura Highway. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Hartstikke goed. Zo tussen al het Eurovisie Songfestival Geweld... En uh, ja, wij gaan weer iets anders doen dan dat. Hè? Wij gaan lekkere muziek voor je draaien, een beetje ontspannen muziek voor aan het einde van de dag. En we hebben natuurlijk een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus dat gaan we ook doen. We gaan het uh, straks hebben over Ik sta klaar om je visie tot leven te brengen. Dat klinkt heel spannend. En misschien is dat het ook. Je hoort het zo meteen hier in de show. Een column van Han van der Horst. Hij gaat er lekker tegenaan vandaag met razernij. En waar zou dat nu weer over gaan? Nou ja, je weet het. De columns van Han van der Horst. Als je een vaste luisteraar bent van deze show al een jaartje of tien. Dan weet je dat dat best wel in orde komt met zijn verhalen. En tenslotte gaan we het hebben over een tentoonstelling hebben. De Odyssey. Wat kun je er zien? Waar en waarom moet je er echt naartoe? Je hoort het allemaal hier. In deze mooie aflevering van De Late Avond.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 Come take me For I've been lonely In need of someone As though I'd done someone Wrong somewhere But I don't know where I don't know where Come lately You are the sun, I am the moon You are the words, I am the tune Play me Songs you sang to me Songs you bring to me Words that rang in me Rhyme that sprang from me warmed the night And what was right became me You are the sun, I am the moon You are the words, I am the tune, play me That I came to travel Upon a road That was fond and narrow Another place Another grace Would save me You are the sun I am the moon You are the words, I am the tune, play me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune, play me. De muziek van Neil Diamond, natuurlijk hier in de show. You're the Play Me and Kelly Clarkson natuurlijk. And Because of You. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Joke Bakkers, die is oprichter en directeur van Open Art Exchange. En daar vindt een bijzondere tentoonstelling plaats. Joke, welkom. Dankjewel. Ja, de Odyssee, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Want zo heet het, hè? Ja, het is eigenlijk een beetje een soort knipoog. De echte inspiratie kwam eigenlijk van een boek, De Alchemist, van de Paulo Coelho. En uh, dat is eigenlijk een ja, fabel die eigenlijk gaat over dat iemand zijn destiny moet vinden in zijn leven. Het gaat over een jonge herdersjongen die dan in Spanje ergens is en die dan in Marokko terechtkomt op zoek naar treasure. En leert hoe hij zeg maar, de, de, de voortekenen van zijn leven moet lezen om, te komen, om, om dicht bij zichzelf te komen eigenlijk. Om... Ja, te worden wie die is. Dus we hebben de Odyssey gedoomd om de nadruk te leggen op de reis ergens naartoe. En we hebben gevraagd aan de kunstenaars die meedoen aan deze tentoonstelling... om na te denken over van nou, wat is nou... ja, hoe, hoe kijken zij tegen hun waarheid aan en hun lotsbestemming of wat het ja. ook is. We hebben drie hele mooie verhalen bij elkaar gebracht... We hebben één kunstenaar uit Congo... die uh, inmiddels in Frankrijk al een tijdje woont en werkt. En die heeft een serie gemaakt over resilience. Hele mooie schilderijen, een beetje expressieve schilderijen. Een Beetje semi-abstract, maar wel, nog wel figuratief. Ja. En dan hebben we een hele bijzondere vrouwelijke kunstenaar uit Benin. Daar ben ik uh, in het voorjaar geweest. En dat is een... Uh, kunstenaar die heel veel invloeden ook heeft vanuit ja, Marokko. Waar ze vier jaar een kunst en zijnopleiding op gedaan heeft in, in Rabat. Uh, en dat zie je ook echt terug in haar werk, wat toch wel bijzonder is. En zij maakt semi-abstracte schilderijen die ze mixt met uh, figuratieve, bijna stripverhalen, die ertussen doorlopen uh, in zwart-wit over rituelen van de, de, de, de Ghana, het Ghani-festival. En dat is uh, het, een festival in Noord-Benin uh, van de zogenaamde horsemen Dus de pa paardenvolk ja. uit het Noord-Benin. Waar zij ook uh, zeg maar gerelateerd is. Zij haar naam is Prinses Kirat. Maar zij is ook een prinses in die stam. En zij okay. is zelf op zoek gegaan naar de roots van haar vader, dus naar haar familie die daar vandaan komt. En ze heeft dat, dat verhaal, dat heet de Ghani Codex, heeft ze dat genoemd. Uh, zij is zelf ook uh, zeg maar, uh, geïnitialiseerd in die stam, uh, een jaar geleden of zo. Dus mm -hmm. ze is zelf eigenlijk een soort persoonlijke reis naar haar eigen verleden gaan maken en haar eigen roots. En daar heeft ze dus werk over gemaakt dat heel, ja, heel indrukwekkend is. En dan hebben we een derde. En dat, is, dat komt ook eigenlijk uit mijn, uit mijn laatste reis naar Togo. Uh, Richard Latte, Lonsen Body. Mm -hmm. En dat is een kunstenaar die maakt abstract werk. Maar waar je ja, enorme ja, landschappen of dingen... Je kan er verschrikkelijk veel in ontdekken. En die is heel erg bezig met zijn zoektocht naar... Wat nou de connectie is tussen de mens en de natuur. De mens en het universe. En... Uh, ja, ja. maar dat is ook een daar, soort reis dus. Ja, is ook een soort reis voor hemzelf om dat te ontdekken. En hij doet dat ook op een bijzondere manier... want hij heeft al die schilderijen gemaakt met zijn handen. Oh. Dus hij gebruikt niks anders, maar dat, dat zie je niet. Hè. Het is helemaal geen vingerverf of zo. Dan moet je, oh, dat zo niet. ziet het helemaal niet uit. Nee. Nee. Het ziet eigenlijk heel gedetailleerd zelfs. Maar hij gebruikt geen penselen, hij kwasten. Hij heeft dat allemaal met zijn handen gemaakt. En, ja, en het zijn echt prachtige ja, schilderijen. Ja. We hebben kleine schilderijen, maar ook een paar grotere. Ja. En ja, dat is ook een heel, ja, een heel, op een heel ander niveau naar dat onderwerp kijken. Ja, maar het is in ieder geval allemaal hedendaagse Afrikaanse kunst. Want daar ja. zijn jullie als Open Art Exchange in gespecialiseerd, hè? Ja. Maar deze tentoonstelling is uh, nou, kort geleden opengegaan, hè? Ja. ja. Tot wanneer loopt die? Tot, uh, ja, zeg maar half juni. Als mensen die reis willen meemaken, dan kan dat? Uh, ja, we zijn meer dan welkom. Ja. Uh, we zijn... In principe geopend elke woensdag tot en met zaterdag tussen tien en vijf. Mm -hmm. Op Hoogstraat 85 in ja. Schiedam. Dan is het schuim allemaal... schuin tegenover het museum. Ja, ze ja, zit in het museumkwartier, zeg ik wel eens. Er zit er naast de achteringang van het Geneve Museum... en schuin tegenover het museum voor de hedendaagse modellenkust. Ja, dan kunst. is het museumkwartier een hele mooie naam om dat te onthouden, denk ik. Ja. Kijk ook even op de website. www.openartexchange.com Jolke Bakker, oprichter en directeur van Open Art Exchange. Dankjewel voor het gesprek. Ça commence comme un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches. En puis parler de toi. Et moi, si et moi, tout et moi, change, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, pour hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, C'est le printemps. La radio donne enfin des nouvelles nouvelles et nous parle enfin un peu de toi aussi touchant. Dimanche, et que un temps. Turning on the TV A man dressed in black Says the tensions and waters Are rising Happiness is treason, fiction is fact And the storm's always on the horizon I hear the alarms, but here in your arms Seems like a fine place to die The world's on fire you to bear with you love me like a scandal wreck me like a wave. take me back to the place i remember we could light a candle put a record on till we turn into ashes and numbers i hear the alarms but here in your arms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 This town De laatste nummers van Julie en Claire hier bij de late avond. En Alex Warren hoorde je ook nog even mooi met Fine Place to Die. Nou. Dat moet je vanavond maar even uit je hoofd laten, lijkt mij. Straks, over een paar minuten, een mooie column van Han van de Horst. Han van de Horst maakte zich weer eens kwaad over lokale potentatenpraatjes Die permanente bewoners van vakantieparken op straat willen zitten. En dat in een tijd van razende woningnood. Je hoort het over een minuut of vijf na deze Van Blandy. Rapture. Gedachte. Een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de regelneven van Dordrecht hebben het in hun verschrikkelijke kantoor weer op de heupen. Stadsspionnen stelden vast dat in het vakantiepark de Biesbos maar liefst 152 chalets permanent bewoond zijn. Deze misstand kon natuurlijk niet geduld worden. De gemeente gaat handhaven, handhaven, ja handhaven. Op het stadskantoor vindt men blijkbaar dat er niet genoeg daklozen zijn. Het is die lokale potentages niet in hun hersens te stompen. Er heerst in Nederland sinds een jaar of tien een ongekende woningnood. En die overtreft in een aantal opzichten het gebrek aan huisvesting in het halfverwoeste Nederland van 1945. Dat is voornamelijk te danken aan overheidsmaatregelen. De laatste is een poging om de stijging van de huren te dempen... die er alleen maar toe heeft geleid dat het aantal huurwoningen afneemt. En dat terwijl door strenge regels steeds minder mensen in aanmerking komen voor een hypotheek. Als er al wat betaalbaars te koop is. En door allerlei wanbeleid rond stikstof kan er veel te weinig worden gebouwd. Bovendien de gemeentes in voorschriften en procedures... Dit alles leidt ertoe dat het vergunningentraject voor bouwprojecten wel tien jaar kon duren. Daarom door lomlullen wonen er zoveel mensen noodgedwongen op vakantieparken. Denk niet dat ze dat uit vrije wil doen of om jullie dwars te zitten. Ik heb zelf een tijd zo'n bezeten. In oktober sloot ik dat voor maanden af omdat het in herfst en winter echt niet behagelijk was. Maar als ik een dakloos was geweest en geen woning bezette, had ik God op mijn blote knieën voor die houten optrek gedankt. Nu zal straks de Goegemeente wel worden getrakteerd op allerlei onzin over criminaliteit, prostitutie en over bewoning door buitenlandse arbeiders. Maar daar gelooft die al lang niet meer in. Tenminste het gedeelte dat hersens heeft. Hebben ze in Dordrecht bij de gemeente niks anders te doen? Zijn er geen hogere prioriteiten? Ja, het kan wel wezen dat de stad vijf jaar geleden al heeft gewaarschuwd. En als het stadskantoor echte huisvesting kon aanbieden... aan die 152 misdadige permanente bewoners van een chalet... dan was het misschien wat anders geweest. Maar ze zullen wel stuk voor stuk zelfredzaam worden verklaard... Er zijn zeker Dortenaren die asielzoekers van dit alles de schuld willen geven en niet de harteloze en wereldvreemde bestuurders. 125 jaar geleden of daarom zei de Duitse politicus August Bebel, antisemitisme is het socialisme van de domkoppen. Tegenwoordig kunnen we zeggen, vreemdelingenhaat is het socialisme van de domkoppen. Zo ligt het ook in Dordrecht. De woningnood wordt door de Overheid gecreëerd, laat ik dat nog maar eens herhalen. Zo, genoeg gescholden. Deze voor het moment zo verkeerde beslissing dient op de agenda te komen van de onderhandelaars voor een nieuw college. Dat wordt waarschijnlijk nogal gedomineerd door rechtse partijen, maar één daarvan, de VSP, mikt sterk op woningbouw. Het lijkt me dat de vaste bewoners van de chalets slechts de aanzegging mogen krijgen om op te krassen als er daadwerkelijk alternatieven voorhanden zijn. De handigste manier om dat aan te pakken is het gedoogbeleid nog eens vijf jaar voort te zetten en dan verder te zien. Al het andere zou wanbestuur zijn. Het is te hopen dat de VSP zich hiervoor sterk maakt... en zich niet te veel concentreert in die onderhandelingen op het anti-AZC-beleid. Want dat is ook een zeer belangrijk kenmerk van deze partij. Dan zullen hun woningbouwplannen waarschijnlijk als luchtfietserij worden afgedaan... of in ieder geval ergens prioriteit 4 of 5 worden. Het is een afschuwelijke tijd. Dat zult u met mij eens zijn. En nou... Raiserney. Wa African, African, African. Drums, drums, drums. I am a daughter descended from Africans and I may plan I feel the redeem over the seas where my Zo zeker van je zaak Je zegt te gaan Maar weet je wel zeker Dat je gaat Ik pak je hand Ik voel je twijfel En ik weet dat je weet Dat je me toch nooit een nieuwe single, de lieder van de Replay, Me Lobby You. Uh, maar dit is een mooie oude. uit 2000, zo lang geleden alweer. En kom dan maar bij mij. En ja, die nieuwe single samen met Gordon. Um, en dan hoorde je wat Nee, hier bij uh, de late avond. Dus ook wel weer interessant. Straks gaan we praten met Sylvia van Dijk. En, uh, ja, zij staat klaar om je visie tot leven te brengen. Mijn hemel, wat betekent dat? Je hoort het straks natuurlijk in een uh, gesprek hier uh, bij uh, de late avond met Herman de Bruin. Maar voordat het zover is, nog een mooie van Celine Dion. Ik ga praten met Sylvia van Dijk en uh, die doet iets met handschriften en met schrijven. Sylvia, welkom overigens. Dank je wel. Uh, schrijven is iets wat niet zo vaak meer voorkomt, hè? maar jij, bent, uh, uh, jij hebt daar een kunst van gemaakt. Ja, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Ja. Ik ben kalligraaf uh, geworden. Ik ben basisschoolleerkracht, cal calligrafen en graveur. Basisschool, leerkracht, calligrafie. Calligrafeur. Uh, ja. de, de, de, maar dan geven je daar dan les in op school? Ja, soms wel. Ja? Zoveel mogelijk. Ja, het zijn echt twee aparte beroepen. Um, maar ik vind het ook heel leuk om de kinderen in mijn klas les te geven. Oh. En ze te laten zien dat er nog meer is naast blokletters en het verbonden <laughs> schrift. <laughs> ja, want dan denk ik, ja, kinderen leren toch aan elkaar te schrijven op school. Als Zeker? ze dat al leren, nog leren tegenwoordig. Want ja. Dat... Het staat wel onder druk te schrijven. Basisscholen mogen kiezen of ze kinderen de blokletters aanleren... of het verbonden schrift. Waar mm -hmm. je, uh, onze school heeft gekozen voor het verbonden schrift. Ja, ja. Maar ik vind het bijvoorbeeld heel leuk... om de namen van de kinderen op de schriften te schrijven... Uh, in het Italiaans schrift. Uh, dat is bijvoorbeeld een, een 17e-eeuw-schrift. En dan staan okay. er rare letters tussen. En dan zegt ze, juf, maar wat staat hier? Ik zeg, nou, dit is jouw naam. Zo schreef ze het in de 17e-eeuw. <laughs> um, ja, en dat is wel ontzettend leuk. En ja. de gaan er ook zelf om vragen. Want wij maken bijvoorbeeld altijd verjaardagskaarten voor de kinderen. En dan schrijf ik de naam van de kinderen erop. En dan teken ik er wat bij. ja, En tegenwoordig vragen ze al van uh, juf, ik wil graag mijn naam in uh, uh, een middeleeuws schrift. En ik hou van roze. Dan denk ik, oké, okay. okay, top. Nou, En dan weet ik precies hoe ik zo'n verjaardagskaart je, moet kan maken. Je zo, daar kan je aan voldoen. omdat uh, ja, hoor, ja, je. Ja, ja. ja ja. Ik denk meteen bij die handschriften een gotisch schrift. De ja. Duitse handschrift. Ja, wat facteur. ook bijna niet alleen is. Nee, nee, en uh, uh, calligrafie vergt wel echt een bepaalde manier van kijken. Want vroeger schreven ze sommige letters echt heel anders... dan mm -hmm. dat wij het nu schrijven. Ja. En ik vind met de kinderen in de klas... ja, dan kan je alle letters gaan schrijven op de manier dat zij het herkennen. Zodat het voor hen herkenbaar is. Maar ik denk dat het leerzamer is om bijvoorbeeld er eens een keer uh, een 19e eeuwse zet doorheen te gooien. En dan zeggen ze, hé hey juf, wat heb je mijn naam raar geschreven? <laughs> en dan zeg ik, ja, zo schreven ze in de... of in de 17e eeuw in, in Engeland schreven ze zo een zet. En de, de Italianen en de Fransen schrijven nog steeds zo. Wat vind je ervan? Ja, wel een rare letter. Ik zou maar nee. hem ook mooi kunnen vinden. Ja, ja, dat zou ook wel <laughs> mooi kunnen zijn. <laughs> ja. En dat is leuk. En zo kom je tot een gesprek over letters. Ja. En ja, dat kind zal nooit meer vergeten dat je... Een zet ook op die manier kunt schrijven. Ja, en dat geeft ook een, een stukje geschiedenis Zeker. Ja. Is het een vak op school dan dit wat je nou benoemt? Uh, handschrift is een vak en uh, wij werken met schrijfmethode Klinkers en die heeft als elke achtste les is een creatieve les. Dus dan laat je kinderen zien dat er wat je eigenlijk allemaal met handschrift kan doen. En dan kun je natuurlijk de les uit de methode pakken. Maar ik heb een uh, heel arsenaal aan pennen. Dus die komen dan mee naar school. En dan okay. gaan wij dus echt met de kroontjespen en inkt aan de slag. Of met de buitelpen. Ja, dat is ontzettend leuk. Dat is wel een apart uh, ding. Want je zou denken, we gaan met z'n allen bolen, Maar je kan ja. ook met z'n allen calligraferen. Dus. Zeker. En volgens mij is dat veel ontspannender. Oké. Okay. Wat is er ontspannender aan dan? Want met die ballen gooien is er ook ontspanning, of niet? Uh, ik denk dat dat voor sommige mensen heel ontspannend zou kunnen zijn. Maar ik heb wel ervaren dat calligrafie... echt een soort um, meditatieve, ontspannende ja. werking heeft. Als ik letters schrijf, dan ben ik dus echt totaal gefocust... Op de letters en op de inkt die uit mijn pen vloeit. Uh, ik zorg dat ik bij elke lijn omhoog inadem en bij elke lijn omlaag uitadem. En daardoor vertraagt mijn ademhaling en mijn hartslag en word ik helemaal ontspannen. Ja, een soort zendmethode zou je Zeker. bijna zeggen. Ja, en ja. dan als de sessie is afgelopen... hou je er nog iets moois aan over ook. Ook dat nog, ja, inderdaad. Dan hoef je niet je matje op te rollen, maar dan doe je het met andere dingen. Nee, dan moet je pen even afvegen. Waar kunnen mensen dat vinden als ze zeggen... nou, daar wil ik toch wel eens wat meer over weten? Nou, sowieso gebruik ik Instagram als mijn portfolio. En op Instagram ben ik te vinden als de schoonschrijfster aan elkaar. En mijn website is www.deschoonschrijfster.nl. En daar vind je allerlei informatie over um, mijn workshops, mijn klanten en wat ik allemaal nog meer doe. Sylvia van Dijk, je staat klaar om iedereen te helpen en je visie tot leven te brengen, heb je zelf gezegd, ergens. Ja. Dus dat is iets wat je allemaal doet en voor mensen heel graag. En als dat rust brengt, dan zou dat heel mooi zijn natuurlijk voor de mensen ook van dat zen methodiek waar ik je ja, net over sprak. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. for all the Van Rod Stewart hier in de show. Forever Young. een van onze laatste echt grote dates. Hè? Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Dankjewel voor je gezelschap weer. Fijn dat je erbij was. Morgen natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Luister dan vooral weer. Want dan maken het weer gezellig. En hebben we ook een aantal leuke onderwerpen te bespreken. Dus stay tuned. Uh, ik wens je nog uh, een mooie nacht voor zo meteen als je gaat slapen rusten. En als je gaat werken, blijft werken. In dat geval wens ik je natuurlijk een hele mooie nacht en uh, een goede wacht.